Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voetballer Memphis Depay is de rest van het seizoen uitgeschakeld... en mist mogelijk het EK met Oranje. De aanvaller van Olympique Lyonnais scheurde vandaag een kruisband... en wordt binnenkort geopereerd. Het herstel van Depay gaat zeker zes maanden duren. Daarmee komt deelname aan het EK met het Nederlands elftal in gevaar... want dat toernooi begint voor Oranje op 14 juni. De SP en de ChristenUnie willen dat arbeidsmigranten in Nederland beter worden beschermd. De partijen hebben een gezamenlijk plan opgesteld waarmee ze uitbuiting van buitenlanders die hier werken willen tegengaan. Ook willen de SP en de ChristenUnie dat Nederland meer te zeggen krijgt over welke migranten er binnenkomen en hoeveel. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden in een vuilcontainer in Edam is van een man van 39 uit Muntendam. Hij is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Volgens de politie leidde de man een zwervend bestaan. Hoe hij in de kliko terecht is gekomen is niet bekend. In Deventer is een burenruzie uitgemond in een grote vechtpartij. Eén persoon raakte hierbij zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest eraan te pas komen om het rustig te krijgen in de volksbuurt. In totaal zijn acht mensen aangehouden. Waarom de buren ruzie kregen is niet bekend. Bij de vechtpartij in Deventer zijn volgens de politie geen steek- of vuurwapens gebruikt. Tientallen Friesen uit Burgum en omgeving zijn vanavond naar het detentiecentrum in Zeist gekomen om daar een Afghaans gezin te steunen. Het gezin is uitgeprocedeerd en dreigt te worden uitgezet. Het gezin van twee ouders en vijf kinderen is volgens de Vriezen te verwesterd om terug te keren. En ook zouden ze gevaar lopen in Afghanistan omdat vier gezinsleden zich hebben bekeerd tot het christendom.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 Van de megamix in het vorige uur. Welkom bij derde gedeelte van de Downtown Dance Show met deze plaat van Ronda Clark van haar tweede LP uit 1992 van het bekende Taboo label. Dit is Saving All My Loving. Oh yeah, we're jamming. Tot 12 uur live hier bij de Downtown Dance Show. Ook een goedenavond avond op 106,9 de mensen in de de Kust en Duinstreek. ZFM. Die nemen jullie even mee naar 1981, was het? Vaughan Mason met zijn eerste 12 inch jamming big guitar. Stop, stop. it, slide it. Give me every inch. Oh, it, slide it. It moves and grooves so naturally. Gonna feel so good to you. To me? That rolling motion and soothing around like Post makes you come down Everybody, Germany. inderdaad, met deze jamming big guitar. De meesten zullen hem kennen van uh, bounce, skate, and roll. Maar dit was zijn eerste jam sessie. Even kijken, we hebben nog uh, in, de, in de bak uh, voor zoekjes nog uh, eentje klaarstaan. Een, uh, een knijter trouwens, uh, van een uh, electro klassieker Hij is aangevraagd om Mug. Hij vroeg aan Twilight 22... Electric Kingdom. Mijn eerste 12 inch. Feel my huh. Huh. Huh. Feel my huh. Yeah, right. Welkom bij de live uitzendingen van de, de Downtown Dance Show. We gaan ons zo direct even onderzoek starten, want uh, ik doe weer eens wat fouten. ...krijg je met live uitzendingen. Ah. Oh, baby, Van de week lekker uh, bezig geweest. Alles is uh, opnieuw vervangen hier bij de Drauithavels. Deze testen inderdaad met uh, nieuwe elementen... ...van Shure, Stenten en Orthofoon. En dan denk je dat je klaar bent, maar dan heb je inderdaad nog... ...per element ook nog diverse keuzes uit naalden. Nou, ik kan je één ding voorstellen. Oh. Dit, is, uh, dit is geen pretje. Het is uh, al helemaal niet zo dat je kan uitzoeken natuurlijk, in de winkel uh, welke naald je wil hebben. En dus je moet maar van horen zeggen wat toen. Ik was wel in de gelegenheid gelukkig om te vergelijken. Maar mijn god, ook daar word je niet vrolijk van. Want er is zoveel keus. Maar uiteindelijk uh, zijn we eruit gekomen. Speciaal vermucht deze Twilight 2 Met die Electric Kingdom uit uh, 1983. Raven, Ravens, the innocent by You hate the city, but the way you feel ain't no big deal. You got to survive. And you need someone to be your friend. Come two, Electric two, electric. Kingdom. Come two, electric. Drop two, electric. van Mug deze Twilight 22 met de Electric Kingdom. Stevige Bies van deze dame Candy McKenzie. Dit oh, oh, oh, oh, oh. is Turn Me Turn Me Up In de Turned Up Mix is 1986 Er zijn wel wat meer platen gemaakt Maar dit is eigenlijk de enige plaat die ik heb van haar Want ik zit zo een beetje op de achterkant van de hoest te kijken En valt me op Productie, producers Tony Swain En Steve Jolly In ieder geval ken ik die namen toch van Maar inderdaad, dat zijn ook de producers die onder andere Imagination hebben gemaakt Banana Rama. Volgens mij nog een paar, maar met name van Imagination ken ik ze inderdaad. Kenny McKenzie. Turn me up. En daarmee zijn we beland aan het uh, volgende zoekje voor breuking. Ook weer even een mooie greep in de electro. Die kondigden ze aan als C-Jam en Kid Frost. Dit is de Commando Rock. A band makes the crowd stand up and roar Robot punk digs the funk Join his electro band Watch the sock Combat rockin' for the juice you understand This is a command De swing van Gary, I'm the one. Uit 1993. Speciaal voor Jared. Altijd into the swing. Zoals je luistert. Hoor oh, je dat je niet vergeet, man. Ik kan het niet... Uh, ik kan het niet voor halen. Er, er zijn meerdere programma's, hoor. Die uh, inderdaad iets doen. Deze plaat is oorspronkelijk van dat nummer van vroeger en lang geleden. Nou, zo heb ik er ook eentje gevonden. Deze. Gaat helemaal terug naar de jaren zeventig. Deze Jill Scott Heron. Als dus je die plaat hoort, dan denk je... Hé, hey, kom er iets bekend voor. Wellicht. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro... Dit is dan het originele nummer uit 1974. Maar de electro freaks, die zullen denken zo direct van, hey. He 1983. Man Paris en Raul Rodriguez hebben inderdaad het uh, nummer van uh, Jill Scott Heron uit 1974 hebben een nieuwe twist gegeven in de Electro. Dit is in de bottle, maar dan uit 83. Cash on delivery. The duo Man Paris en uh, Raúl Rodriguez. Maakt inderdaad van die uh, oude plaatsen uit uh, 1974 oh. een nieuwe Electro-Klassieker. I'm going to go to the next one. Well, first, you're going to the Quavo? Man, I know you're that. Yeah man, let me show you. the to the left then the right there's no need to be tight link to the front then the back now we're on the playful track Het een plaat van Fresh Faith, Huevo Dancing uit 1982. En ik hoorde deze plaat voor het eerst bij Mark Brown van het toenmalige Satellite Empire. En het klonk zo lekker. Ik weet niet, Mark, als je luistert of je de studio al een beetje klaar hebt thuis. Hij was toen bezig met zijn draaitafels aan het uh, reinstalleren, zeg maar. Maar of hij daar nog steeds heel veel tijd voor heeft, weet ik niet. Maar mocht je luisteren, Mark? Dan uh, moet je maar eens contact opnemen op het forum of zo met ons. Dus er zijn veel andere collega's voor jou die uh, ook aan deze kant zitten. Dus wie weet, wil je eens een keertje langskomen? Wevo Dancing, Fresh Face. Bij de volgende plaats neem ik je mee naar 1987 MC MDS. Philadelphia Police Date. Frustrated in their attempt to evict a left-wing group called MOVE Dropped a bomb on the group's headquarters They were a family, the name of Africa Living in the west side of Philadelphia Well they had a little trouble in the neighborhood They were doing bad, said Mayor Good So he called the police and then the FBI Nobody ever dreamed that so many would die Well they called for a midnight evacuation Gonna give the black folks a real education They knocked on the door with a Tommy gun it woke the kids up and they started to run They fired 10,000 rounds but they still couldn't win So they dropped a little bomb to blow the roof on in Women and children and babies too We're part of that group they call the Radical move. En pareltjes uit de club van wel leer. Wij hebben ze hier allemaal. Ook deze van Cynthia Roundtree en Starquest. Ze hebben maar een paar platen gemaakt. Dit was haar eerste uit 1985. Stop searching for love. En dit soort pareltjes, je hoort ze allemaal hier bij de Downtown Dance Show op Dance Radio. we hier een thuis gevonden. En niet alleen door de week, maar ook op zondagavond... We mochten ze weer even wat airplay krijgen. Heerlijk. Genieten. Met een grote G. En dit was dan alweer... Uh, ja... de ene laatste plaat. De laatste plaat. Die staat uh, klaar. Hallo darlings. Dit is Mickey Howard. Ik ben Teddy Rowley. Ik ben Damien Hall. Yo, Hey, I'm Keith Sweat. I'm Kirk Waylon. What's up, y'all? I'm your girl, Salt. What's going on? This is your girl, Peppa. Hi, this is Sheila E. Hi, I'm Joni Braxton. And I'm Babyface. What's up? This is Howard Hewitt. And hi, this is Lee Ralph. Hi, I'm Dave Smith. And from I'm Chris Emu. And we're from The Real Thing. We're still jamming at the Downtown Dance Show with the old school tracks. Yeah! With Remy Jett. The soul of Amsterdam. Sarky Fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance Radio. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En Zara zei het net al in zijn programma hiervoor. Wat vliegt die tijd voorbij? Voor de laatste plaat neem ik je mee naar 1983. Met een heerlijke drum solo van Russell Dabney. Hoe toepasselijk ook. In the middle of the night. Ga er lekker naar luisteren. Ik hoor jou volgende week zondag weer de Downtown Dance Show en wat mij voor vanavond, uh, voor degenen die willen gaan slapen, wel rusten En ga je nog door. Veel plezier met wat je gaat doen. Ik duik er zo direct ook in en ik sta weer fris op voor volgende week. Ik zeg ciao.